Altmaar en Zutphen verbieden voor het eerst het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw, blijkt uit een rondgang van het ANP. Vorig jaar gold in 16 gemeenten een afsteekverbod, dat worden er dus 18. De gemeenten benadrukken dat handhaven lastig is zolang er geen landelijk verkoopverbod is. Gemeenten dicht bij de grens zien weinig in een verbod, omdat vuurwerk over de grens gewoon te koop is. Vanwege de vondst van de poepbacterie in het drinkwater... is flessenwater op veel plekken in het noorden van Limburg uitverkocht. De E. coli-bacterie werd gisteren in het drinkwater gevonden... en zo'n 14.000 inwoners kregen het advies het water eerst drie minuten te koken voordat ze het drinken. Volgens de regionale omroep hebben veel mensen daar geen zin in... en worden massaal flessen water ingeslagen. Het waterbedrijf in Limburg is bezig met een schoonmaak. Het is niet bekend wanneer dat klaar is.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 Het weer, af en toe regen en sluierwolken. Vanmiddag mogelijk wat lichte regen. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond vanuit het westen buien met een zeekans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hij stroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. Oud Zandvoort. Dit is alweer de achttiende aflevering van de Zandvoort podcast. En ook in deze aflevering praten we met twee leuke gasten. We beginnen met Jan Willem van den Bout. Schipper bij de KNRM. Die ons vertelt over de ontstaansgeschiedenis van deze organisatie. In een tweede gesprek hebben wij met Lester Ellenkamp... een jonge gast van 16 jaar... die uh, vertelt over zijn ervaringen in de kart... waarin hij uh, een talent blijkt te zijn. Veel plezier. Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1-circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden. Zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort Podcast. En wij mogen deze keer verwelkomen in onze studio van het HDMZ, het Hans Davids Museum Zandvoort... waar wij onze opnames maken voor de Zandvoort Podcast. Mogen wij verwelkomen sch een schipper... Eén schipper van de KNRM. Jan Willem van den Bout. En wij gaan het hebben over het ontstaan van de KNRM. Dat is bijna 200 jaar geleden. Daar gaan we het verderop ook nog even over hebben. Maar waar ik voornamelijk naar benieuwd ben is... Hoe is het allemaal zo gekomen in 1824? Wat is er toen gebeurd? Nou, heel vroeger, zeg maar ruim 200 jaar geleden... waren de uh, uh, mensen aan het strand blij als er een schip uh, verging... Want het bracht goederen en spullen aan het land. Totdat in 1824 een aantal reders en notabelen uh, uh, zeiden van... hé, hey, er sterven dan ook mensen. En uh, daar moet iets tegen gedaan worden. En zodoende is toen de tijd de KNRM opgericht. En was Zandvoort als eerste erbij. Maar hoe stierven die mensen dan? Verdronken ze? Verdronken. Die konden allemaal niet zwemmen in die tijd. Veel nice. mensen denk ik. De mensen waren zwemmen en die verdronken. Ja, want uh, vroeger had men geen reddingsmiddelen aan boord, had men geen reddingsvest. En een uh, schip uh, spatte gewoon uit elkaar, zeg maar, omdat het van hout was gemaakt. Het waren gelukzoekers die dachten, we gaan die buiten uh, uit die boten uit het schip halen. Ja. En onderweg uh, verzonken ze. Of ja. uh, verdronken ja. ze. Ja. Je ziet het heden dagen nog steeds als bijvoorbeeld uh, een container boven de Waddeneilanden eilanden uh, uh, stranden zeg maar, van het schip afgaan. Dan zie je iedereen het strand op gaan om te zoeken naar ja, klopt. wat beelden, ja. de zee ja. hun geeft. De jutters. Ja. De jutters, zeg maar. ja. Maar wie zou de eigenlijk oorspronkelijke initiatief nemen hiervan? Moet er moet iemand geweest zijn of een. Een aantal reders en uh, uh, rijkgestelden. Die vonden het uh, uh, niet meer kunnen dat er ook mensen verdronken. En daar moest iets tegen gedaan worden. Maar wat, welke achtergrond hadden ze dan verder? Uh, maar Ook in de zeevang? Booteigenaren ja. of uh, uh, uh, welgestelden die... Uh, uh, of mensen ja. met geld ja. die uh, zich dat lot aantrokken. Ja. Oké, okay. en uh, hoe heet het toen? Het heette Noord-Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij. Kan het zijn dat ik dat nog op school geleerd heb? <laughs> dat, of je... uh, tot 1991 heeft die club bestaan. Dan heb en ik vanaf dat... 1991 is de KNRM ontstaan. En dat okay. heeft, uh, is ontstaan uit twee clubs. Eentje zat er uh, beneden Scheveningen en de andere club zat boven Scheveningen en de rest van Nederland. De, dus het Zuid-Holland deel en het Noord-Holland deel eigenlijk. Ja. ja en nee, dan, dan heb ik dat echt op school geleerd. Zuid ja. het Zuid-Hollandse deel eigenlijk, vroeger zeiden ze dat was de rijke club, ja. want daar kregen de uh, uh, uh, mensen een aardig centje om te redden. Ja. En in Noorden was dat niet zo. In het noorden was het minder gesteld. Ja. ja, dat is nog wel een beetje zo, geloof ik. Hè? Alleen, maar... daar is ook de term van uh, uh, broodroeiers uh, uh, uh, uit voortgekomen. Ah, okay, okay. Want vroeger, iedere roeier van een rennenboot... die kreeg wel een centje om thuis uh, uh, dat... iets breder ja. te hebben. Okay. Maar hoe was het, Wat was de eerste actie van die club die toen opgericht werd? Wat hebben ze als eerste ondernomen? Uh, in 1824, 11 november... Uh, uh, is de voorgang van de KNRM opgericht. En begin 1825 is de eerste Zandvoortse redding geweest. Niet voor Zandvoort, maar voor Wijk aan Zee. Maar waren er toen al mensen, waren de boten? Hoe is dat gegaan? Er waren al mensen aangesteld... en Zandvoort had een uh, roeirendingboot gekregen... maar daar hadden ze nog niet mee geoefend. Oké. Okay. Want vroeger <laughs> was het oefenen uh, zeg maar een helskwij, en werd er niet uh, zoals nu... Heel makkelijk een uh, oefening op touw gezet. Dan moest echt de plaatselijke commissie liep voorop de rendingboot met paard en wagen. Uh, ja. Als een hele uh, stoet richting het, strand, richting het. het water. En ja. ja, er bestaan ook nog foto's van. Ja. Ja. Ik meen dat Vlieland tot heel laat met paarden bezig is geweest. Ameland. Ameland. Ameland. Ameland heeft nog steeds uh, uh, uh, demonstraties nog. met. Uh, uh, de renningboot met paarden. En dat heeft uh, weer te maken met het overlijden. van een aantal paarden. tijdens een lancering uh, voor een actie. Oké. Okay. Oh. <laughs> maar goed, die eerste redding. hoe ging dat in zijn werk? Is daar iets van op schip gesteld? Er is iets op uh, schip gesteld. Uh, de Zandvoortse ploeg. is met uh, paard en wagen. richting de wijk naar zee gereden. Op het strand? Over het strand. Toen de tijd bestond Havenmuiden nog niet, die is pas in 18. 67 ah. ontstaan, zeg maar. Mm -hmm. uh, Ik ben hier uh, niet vast op een jaar hoor. Dus maar, de... <laughs> maar die is uh, toen uh, ja. de tijd pas, was Haven en Muiden pas ontstaan. Ze zijn over het strand naar Wijkenzee gegaan. Ze hebben een eerste poging gewaagd uh, om naar het schip de Virginia uh, uh, te roeien. met de Zandvoortse reddingboot. Naar? Het schip de Virginia. Dat was het schip wat in nood was? Ja. Wat, dat was en er werd vanuit Zandvoort uh, uitgerukt? Ze zijn bij Wijkenzee het water gegaan. Ja. Uh, toen is de Zandvoortse roeirenningboot volgeslagen met water. Toen zijn ze uitgestapt. De uh, reddingclub van Wijkenzee die durfde het niet aan met hun boot. Toen zijn de Zandvorters met de boot van Wijkenzee ah, ja. naar het schip gegaan. En die hebben de reddingsoperatie uitgevoerd. Ja. Maar wie hebben de redders dan gered? Ja. Uiteindelijk hebben ze dus zichzelf ze gered. Ja. Oké, okay. en dat was de derde actie al toen al van de uh, reddingmaatschappij. Ja, maar het was de eerste redding met, een, uh, met de eigen reddingboot zeg maar, van de reddingmaatschappij. Ja, het ja. was een houten boot. Het was een houten boot ja. met gewoon uh, roeispanen en een uh, staal. Oké, okay. en die, die, die was er in de tijd al film, eigenlijk? Nee. Er nee, ligt nee, niks nee, op film vast. Nee, het is nee. allemaal van geschriften, boeken, verhalen. Tekeningen, ja. Oké. Okay. En, en die probeer ik nog steeds aan de hedendaagse redders uh, uh, uh, voor te brengen. Van, vroeger was men echt twee à drie uur door die branding aan het roeien. Op zich, om, ja. Om een schip te raken. En lukte het niet de eerste keer. Dan ging het gewoon tweede de tweede keer. poging. In soms lukte het niet de tweede keer. En dan gingen ze nog een keer. En tegenwoordig geven wij heel gek bewijs van... twee keer gas en zijn we de bevoeding van zondag Het is iets makkelijker geworden. Het is er ook voor vooruit gegaan. Maar, maar, maar hebben ze in die tijd ook veel mensen gered? Of waren er ook veel mensen die net niet gered konden worden? Ze hm. hebben uh, aardig wat mensen gered. Maar uh, uh, toen de tijd was het reddingswerk al gevaarlijk. Er ja. zijn ook enkele uh, redders verdronken. Ja, ik wou net zeggen. Ja. <laughs> Dus de redders zelf die moesten gered worden. Ja. Maar ze hadden wel een bepaalde uh, opdracht natuurlijk. En ze, hielden ze ook bij hoeveel mensen er gered werden. Dus met andere woorden, wat was uh, de toegevoegde waarde van het oprichten van zo'n uh, reddingsbrigade? Zijn daar cijfers van? De, de plaatselijke commissie moest een heel rapport uh, opstellen, zeg maar, met wie er aan boord was, uh, wat ze precies hadden gedaan. En In die tijd al is het helemaal gedetailleerd ja, uh, vastgelegd. Ja, ja keurig. Dus dat is wel bekend. Ja, alleen werd er staat uh, beschreven dat de eerste Zandvoortse redding, actie, eigenlijk de roeieredders niet als helden bestempeld mochten worden. Nee, dat uh, begreep Om, ik. dat ze anders naast hun schoenen zouden gaan lopen, <lacht> gelijk al. Maar ik kan me voorstellen dat, dat het toch gebeurd is. Dat mensen thuis kwamen en grote verhalen hadden. Nou, het valt mij op dat uh, ik zit er nu ruim twintig jaar bij de club Dat ja, ja. uh, Tot de meeste uh, KNRM'ers zich niet zien als helden. En uh, meer eigenlijk zeggen, nou wij doen wat we moeten doen. En daarmee is de kous af. Maar wat, is de, wat staat dan in de statuten als doelstelling van de KNRM? Of van de Noord-Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij oorspronkelijk? Wat is de doelstelling geweest? Het redden van mens en dier. Heel simpel. Ja. Ja. En oké, okay, en dat is gebeurd vanaf 18. En er staat ook in het instituut dat wij een onafhankelijk orgaan zijn. Ja. Uh, niet afhankelijk zijn van overheidsgelden. En dat zijn wij uh, in 2024 bestaan we 200 jaar. En in al die ja. tijd ontvangen wij geen gelden van de overheid. En uh, uh, draaien wij eigenlijk op uh, donaties in de ja. leeggaten. Zijn er mooie verhalen uit die periode van reddingsacties die uitzonderlijk zijn verlopen? En waar een mooi verhaal om vast zou kunnen zitten? Heb nou, je dat? Nou, we proberen het uh, uh, niet heel uh, uh, mooi op schrift te stellen. Uh, laat ik zo zeggen, de meesten zijn er vrij nucht onder. Uh, maar er zijn wel hele mooie verhalen. En laat ik zo stellen, de meesten doet een redder als ze een blij kopje zien van een eigenaar van een jacht wat ze hebben gered. Okay. Als, dat, dat, ja. En voor de rest, daar doen we het eigenlijk voor. En ja. Niet om als held bestempeld te worden. Ja. En toen kwam er een moment dat die twee uh, afdelingen samen gingen. Waarom was dat? dat noord zuid meer... Uh, nou, we bestonden naast elkaar en er was gewoon meer behoefte aan uh, één gezamenlijke club. En we konden uh, toen ook uh, koninklijke uh, blijven, zeg maar. Doordat het samen ging, is het... Uh, op een gegeven moment kwam de kader voor te staan. Ja, maar Tot dat de, was een de koninklijke, koninklijke Noord-Zuid-Hollandse Ja, Toen bestonden ze 100 jaar, Dan krijg je toch het predicaat koninklijk, koninklijk. Dan nou, krijg 100. je niet zomaar dat moet je verdienen. Maar, okay, verdienen. Ja, maar je moet onder andere 100 jaar bestaan hebben, toch? Ja. ja. En dat viel dus mooi samen met die fusie? Of hoe, samenwerking. Ja, en meer omdat uh, uh, ze gelijker... Uh, nieuwe reddingboten wilde ontwikkelen en gewoon uniformiteit wilde uitstralen in heel Nederland. Ja, nou is het zo wat ik weet van fusies en overnames... dat het de eerste jaren altijd uh, niet helemaal soepel loopt. Ik heb dat zelf bij de bank gezien en bij heel veel fusies zie je dat nog steeds. Hoe ging dat in die tijd? Was men direct aan elkaar gewend? Of moest dat uh, toch wel een uh, periode overheen? De meeste reddingsstations uh, opereren autonoom. Alleen uh, uit de verhalen blijkt dat... Uh, de oude club beneden Scheveningen eigenlijk hun mensen beter betaalde dan de mensen boven uh, Scheveningen. En daar stond, ontstond nog wat uh, uh, spanning op, want ja. uh, de mensen uh, zeg maar in uh, Zuid-Holland en Zeeland die wilden niet minder geld ontvangen eigenlijk. En die van Noord wilden juist het al hebben? Nou, die, die waren best wel jaloers daarop. Ja. Maar dat gaf geen aanleiding tot spanningen, werkweigeringen en dat soort nee, dingen? Nee, omdat de meeste stations uh, autonoom opereren. Die, uh, we leven naast elkaar en iedereen doet zijn eigen ding. Ja. Uh, uh, vroeger ging men wel eens een uitstapje doen met de renningboot van Zandvoort naar Scheveningen. Maar men kwam niet in Ter men kwam niet in de hoek van Holland. Men ging niet naar Zeeland omdat het, dat gewoon te ver is. Vandaag de dag doen we het nog steeds niet omdat we... Een, ons eigen werkgebied eigenlijk eh, ja. hebben. En waarom is Zandvoort uh, de plek waar het ooit begonnen is? Nou, omdat er, uh, de historie heeft uitgewezen dat er uh, aardig wat schepen hier voor de kusten uh, zijn gegaan, vastgelopen. Maar van die notabelen die toen ervoor gezorgd hebben, dat het, zij, zijn dat families uit Zandvoort geweest? Niet of uit... familie's uh, in eerste instantie uit Zandvoort, nee. nee Geen uit, nazaten uit, uh, die hier nog... Rotterdam, Amsterdam. Maar die hadden wel besloten dat de Zandvoort de eerste station zou moeten komen. Ja, omdat uh, Zandvoort vroeger tijd al hoog in het vaandel stond. Uh, uh, en uh, inderdaad schepen vergingen voor Zandvoort. Oké, okay, want je zou kunnen verwachten. Schevener, Katwijk, Bergen, ook allemaal kustplaatsen. Nou, uh, Katwijk... Het is Zandvoort geworden, Gert, dan moet je... Zeg je? <laughs> Het is Zandvoort geworden. Ja, nee, maar, dan, dat vind ik altijd leuk. zeggen. Nou, eh, blijkbaar ja, uh, bestaat al uh, uh, uh, bijna 200 jaar Katwijk ook. Noordwijk ook. Dus relatief zijn we best wel goed aan de kust vertegenwoordigd. Ja, ja. ja dat is ook de beste plek we zitten voor de reddingsmaatschappij, denk ik. Hè? Ja, nou ja we zitten ook langs de grote uh, randmeren, ja. uh, Elburg. Uh, het laatste reddingsstation wat erbij is, is Lelystad. Ja. Dus uh, uh, K&M is landelijk wel goed vertegenwoordigd ja. uh, op deze manier. Enig idee hoeveel mensen er zo in die 200 jaar gered zijn die het anders niet gered hadden? Uh. Dat durf ik niet te zeggen. Die aantallen zijn mij onbekend. Nee, maar zometeen heb je het jubileum. Hè? Ja. Ik, stel ik me zo voor dat er een groot een boekwerk komt... over alles wat er gedaan is. En dan om uh, aan te tonen dat... Uh, het, het toegevoegde waarde heeft, kun je zeggen, nou we hebben minstens 100.000 mensen levens gered. Volgens mij, uh, een paar jaar geleden, is die 100.000ste gered. Ja. Oh, behouden, ja, ik, trouwens. Ja. Ik, noem, ik noem gewoon nee, een dat getal. Wist jij, Gret, dat wist jij. <laughs> <Nee>, jij <ja. laughs> lokte hier uh, Nee, uit. <laughs> Nee, ik wist het echt niet. Maar het leek me een aannemelijk ja, getal. Ervan, ja. Ja. <laughs> maar dat is veel. Ja. Dat is uh, veel en uh, vandaag de dag uh, bestaat dat nog steeds. En een paar de... weken geleden hebben ze op het IJzermeer hebben ze zelfs 24 mensen die in het water uh, waren gekomen... Uh, ...tijdens een rippen uh, nog moeten redden. Dus het redden is nog van deze dag... Nog even belangrijk als dat het ja. toen de tijd was. Ja. En ik kan me voorstellen, mensen die gered zijn, familie van mensen die of gered zijn, of de mensen zelf... ...dat die dat zo prijsstellen dat ze jullie uh, legaat hebben nagelaten. Dat komt regelmatig voor? Dat komt gelukkig regelmatig voor... Uh, want uh, de exploitatie van de camera uh, dat kost uh, miljoenen. Ja. Dus uh, uh, we zijn blij met alle legaten en uh, donaties uh, waarop we kunnen draaien. Zeg maar. en, en hoeveel deel... Ik, ik kan me voorstellen dat je op het punt staat om iemand te redden... en dan zegt van, hallo, wel even uh, schuiven. Maar zo werken jullie niet, hè? Zo niet. zonder aanzienstestpersoons. Zonder aanzienstestpersoons, want we redden ja. uh, uh, uh, ook dieren. Komt dat veel voor, dieren redden? Nou, nog steeds. Zeehonden, uh, uh, uh, honden die van een pier of uh, waaien. Zeehonden redden, die kunnen toch zwemmen? <laughs> ja, maar als je vast zit in een net. Ja. Ah, Een ja. viesnet. Oké, okay, ja. Natuurlijk, had ik even niet meer stilgestaan. En gewoon honden die te ver zijn gezwommen. Ja, of uh, van, het, de, uh. van de pier bij een muiden waaien. Of springen. Ja. ja. En hoe, hoe, de donaties is een belangrijk deel van jullie inkomsten. Hoeveel procent denk je dat eruit komt? Ik, ik zit naast de penningmeester van de en mijn Zandvoort, die kan het antwoord geven. ik heb geen verstand van geld. Oh, oh, <laughs> maar jij zou het kunnen weten, maar ik vraag het jou niet. Nee, <laughs> heb je enig idee hoe totale exploitatie van giften komt? Uh, dat durf ik niet te zeggen. We hebben ruim 100.000 donateurs. Zo. En die betalen allemaal een tientje of zo? Die betalen, denk ik, gemiddeld rond de 20 euro. Oké. Okay. Dan pak je al een flink deel van de exploitatie. Ja. Voor mij is het minimum is 25 euro per jaar. En ik denk dat er wel meer mensen zijn die meer ja. dan dat uh, doneren per jaar. Ja, Vooral mensen die gered zijn, die hebben ervaren wat het belang is van de KNRM. Ja, alleen een Heidendaagse reddingboot, uh, nieuw, kost ruim een miljoen uh, euro. Zo, ja. Ja. Ja. ja. Jullie eerste reddingsboot was een uh, Houten Sloep. Hoe heette die? <laughs> Strandreddingboot nummer 8. En de tweede? Uh, die had een ander nummer, dat is niet helemaal duidelijk uh, hoe die uh, genoemd is, uh, zeg maar. De eerste reddingboten die hadden gewoon een nummer, ja. uh, uh, zonder een naam. En op een gegeven moment is de reddingmaatschappij uh, uh, de boten gaan noemen naar hun schenkers of hoe de schenkers hun reddingboot wilden noemen. En welke namen hebben we nu in z'n precies? Uh, Dudok de Wit. Dudok de Wit, wie was dat? Oeh. Iemand die gered is, vraag ik nu te veel. Volgens mij was dat een, uh, uh, iets van een wethouder in Zandvoort. Of een oog, no no oh, wat erg. Dudok de Wit is wel een bekende naam. Ja, ja. Was het geen architect of aannemer of zo? Volgens mij Mag... een architect. Ja, hè? Ja. de Wit. Ja, ja Dudok van Wit. Nou, daar gaan we uit. Dus dat was een bekend De volgende was, was? Die leeft niet meer. Nee, zeker niet. Meer. Uh, en de tweede Red was? Lauwers. ingenieur. Ja. Dat is een ingenieur. die ja. heeft uh, na de ja. oorlog volgens mij uh, heel veel gedaan... om. Uh, uh, ...de voedselvoorziening uh, in Nederland op gang te brengen. Ja. En daarvanuit is die renningboot ook geschonken, zeg maar. En er komt een derde. Dat is onze huidige, komt, dat is onze huidige renningboot. Ja. Die uh, is in 1995, januari 1995, op ons station gekomen. Annie Paul En dat komt van? Dat is een Zandvoortse dame die na haar overlijden een X bedrag had nagelaten waardoor de reddingboot van Zandvoort gebouwd kon worden. Een rijke familie geweest ook. Ja, maar dat dames. wist eigenlijk niet. De redders ze kon wel eens langs het boothuis lopen met haar hondjes. Ja. En uh, maakte af en toe een praatje. En uh, uh, de Zandvoortse redders waren toen verguld uh, toen uh, we door een notaris werden gebeld van de, uh, mevrouw... Uh, uh, de heeft na haar overlijden uh, x-bedrag uh, nagelaten waar een reddingboot uit Wanneer uh, was worden. het ook alweer? Januari 1995 is ze te water gegaan. Daar moet een nazaten van zijn, Haast, uh, zou je zeggen. Die hebben wij uh, denk ik tien jaar geleden ook op ons station gehad. Hadden we hadden een nicht, uh, zeg maar, uh, van haar. Uh, ja, want ze had zelf geen kinderen, kan ik zeggen. Ze ja, uh, had zelf geen maar kinderen, een maar best... een nichtje is toen langs geweest om uh, te kijken van. Uh, Heel bijzonder. De, uh, ja. ja. Het is en blijft bijzonder inderdaad, de ja. naamgevers. Ja, en uh, komt er nog een, een andere nieuwe boot op een of andere moment? Hoe lang gaan die boten mee? 95, die 25? Ja, dat kan nog wel even. Nou, in 2024 uh, staat gepland dat wij een nieuwe reddingboten uh, uh, gaan krijgen op Zandvoort. En uh, er is nog geen naamgever van bekend. Dus... Ik heb een uh, voorstel, gewoon Gilles Kok noemen. Oh ja, daar komt Gert van aan maar... die zegt: Jongens, ik heb, <middelenEh> <g anno> ik heb nog een potje. Nou, Gert Kok, hij doneert ook een miljoen. laat ik zo zeggen: als jij. Als ik het hard dat ik het heel graag gedaan. Als jij een euro wil doneren aan de Kamerin, dan mag jij hem. Oké, okay, ik kan een boot kopen. Nou, zo is, is het. <peccole> als jij hem nou koopt, dan mag je mijn naam geven. Ja, ik zal thuis eens kijken hoe portum portemonnee nemen en met mijn vrouw overleggen of we niks anders hebben. Ja. Maar goed, uh, heel leuk. En nu, dus 2024, zijn we weer 200 jaar. Uh, wat gaat er gebeuren? Er zal waarschijnlijk aandacht komen tot wij al ruim 200 jaar bestaan in Nederland. Uh, op de achtergrond zijn er geloof ik wel uh, uh, bepaalde mensen met bezig om er een feestelijk tintje aan uh, te verbinden. Ja, dat mag wel. Ja, het zal voornamelijk ook een, een mooi moment zijn om te laten zien dat je al 200 jaar heel belangrijk ja. werk verricht. Belangeloos, hè? dus ja. uh, kosteloos. En, uh, en dat het zo moet blijven ook de komende jaren. Ja. En ja, het is ook een moment om... Want de KNM is blijvend op zoek naar uh, donateurs, donaties, ja, want het is een, het is geen commerciële een flinke exploitatie nee? uh, om rond ja. te krijgen. En daarom <laughs> zou het heel mooi zijn om iemand te winnen die zo'n boot kan financieren. Want ja, uh, ja als dat in één keer uh, eh, op de rekening staat, die 1 miljoen. Nou, bij deze een oproep. Als er een luisterer is die 1 <laughs> miljoen over heeft en denkt van wat moet ik ermee? Dan uh, is, is er wel een weg. Ik had nog wel een paar aanvullende vragen, want mijn idee was de reddings... Wezen, het reddingswezen, altijd een mannenbolwerk. Hoe zit dat nu? Dat was inderdaad een mannenbolwerk. Sinds een paar jaar hebben we steeds meer uh, dames op uh, onze stations. Uh, we hebben nu uh, vier uh, dames rondlopen die in een mannetje staan. Maar die doen hetzelfde werk als mannen? Is daar geen onderscheid meer in? Nee, er is geen onderscheid. Oké, okay, dat is mooi. Maar van hoeveel medewerkers? Wij hebben nu. Uh, uh, Vrijwilligers? Vrijwilligers, ja. ja vrijwilligers, ja. Die op... doen naast een baan hobby of uh, na een pensionering uh, uh, ruim 20 personen. Die zorgen dat ons station 24-7 bezet kan zijn. Maar dan is 4% eigenlijk procentueel gezien. 20% is helemaal niet zo slecht nog. Nee, en met name omdat er zijn nog stations waar echt oude op uh, zitten... Die zijn nog van het oude stempel. Die willen geen vrouwen. Die willen geen vrouwen. vrouwen. Nee, bij sommige rotaries had je dat ook nog. Ja. Maar ik heb wel gemerkt in Zandvoort: dat het was een hele tijd ook alleen maar bestond uit, uit mannen. mannen. En toen ja. eenmaal de eerste vrouw kwam, zag je ten eerste de dynamiek heel erg veranderen. Ja. En ten tweede trok het ook andere vrouwen aan. Want inmiddels zitten die inderdaad op vier. Tuurlijk, ja. Ja, je moet wel dat een clubje het, hebben. Je moet wel ergens. Uh, ja, alleen, maar, uh, alleen maar groter zal worden, dat aandeel. Ja. het aandeel. En het is goed voor de, voor, de, voor de dynamiek binnen de club. Ja. De stoere mannen die, die ook af en toe een emotie durven te tonen omdat ja, vrouwen dat iets makkelijker kunnen. Ja. Dat is al een heel belangrijke... Het is de eerste schapen over de dam, zo noemen ze dat ook weer. Dan komen er voorzellig ja. Dat zie je in alle clubs, hè? Ja. landweerpolitie. En nou, dus nu ook bij de KNRM. Ja, nou, ik heb, ben ik iets vergeten wat, wat van belang is om gevraagd te worden? Of denk je we hebben het hele palet wel in nood? Nou, Ik wil nog een keer benadrukken. De KNRM bestaat uit vrijwilligers die doen het belangloos. Ontvangen geen gelden ervoor. En de KNRM kan het doen namens de donateurs die wij de redders aan de wal noemen. Ja, dus mocht er iemand luisteren en die uh, dat wil doen, dan kan dat. Gewoon even in uh, internet toetsen, KNRM, dan kom je ze zelf uit. KNRM Zandvoort. KNRM Zandvoort, ja, Zandvoort natuurlijk, ja. ja. <lacht> en dan kom je uit bij de. Is er... Oh, maar dat geld gaat dan niet naar de landelijke KNRM? Daar kan men voor kiezen. Uiteindelijk, okay. uh, wat wij als Zandvoort tekortkomen, betaalt Precies. de, de loon. Het hoofdkantoor. Maar ja, je, ben, je ja. wil zoveel mogelijk je eigen broek ophouden natuurlijk. Ja, dat dat zou niet. het mooiste zijn, ja. Ja, dat zou het mooiste zijn. Oké, okay, nou, ik denk dat we wel in grotere trekken uh, iets meer weten van de KRM. het ontstaan. En we kijken uit naar, negen, naar 2024. Groot feest, tenminste, daar ga ik vanuit. Ik ga er ook vanuit dat alles weer mag dan. Dus grote evenementen 2024. Wanneer? Juni? En dat zou dan zijn 11 november 11 november, noteer vast in de agenda. Oké, heel erg bedankt voor dit gesprek. En uh, ik zou zeggen, succes. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel, En dan nu een bijzonder gesprek in de Zandvoort Podcast. Bij ons is uh, dit keer aangeschoven Lester Ellenkamp. Een naam die nu nog vrij weinig mensen wat uh, zal zeggen, denk ik. Maar dat gaat in de toekomst veranderen. Want uh, Lester is een komend talent op het gebied van karten. En daar gaat u ons zo alles van vertellen. En dan ben ik altijd benieuwd, Lester. Uh, dat vraag ik aan iedereen. En bij sommige mensen weet je het. Maar bij jou niet. Hoe is die liefde of die passie of dat enthousiasme voor het karten bij jou ontstaan? Ja, eigenlijk via mijn vader. Die, die, die, die, die, die heeft vroeger ook uh, gekart. Die heeft ook uh, gerezen. En die heeft uh, dus een... Uh, vroeger had hij een Tony kart, waar ik nu dus ook uh, in rij En uh, via hem ben ik eigenlijk in dat wereldje een beetje gekomen. En hij kartte in Zandvoort? Uh, nee, in, uh, volgens mij in... Uh, nou, wel in Noord-Holland, maar waar, waar weet ik ook niet ah, okay. precies. Maar. Uh, Dat is voor je ja. tijd misschien ook. Maar jij ging met hem mee en zo ben jij in die uh, kartwereld ja, gerold. Ja, ja. Want Eerst het... bij uh, Blekenmolen een uh, indoor kartbaan. En via daar ben ik ook outdoor op uh, Lelystad uh, stad, ja. ben ik begonnen. En via daar uh, ben ik uh, dan later Nederlands kampioenschap gaan doen. Op uh, Bergen zit je dan uh, veel ja. in kabel. En uh, uh, BNL ben ik uh, gaan rijden. En dan zit je ook veel in. Uh, Duitsland en uh, België. Maar wanneer merkte je dat je het echt leuk vond? En dat je er ook meer dan gemiddeld talent voor had? Uh, nee, Ik vond het eigenlijk meteen uh, leuk. En, uh, dus dat, daarom ben ik er ook mee doorgegaan natuurlijk eigenlijk. En uh, ja, ja, op die manier ben ik steeds verder uh, daarmee gekomen. Maar ja, je hebt ook een bepaald talent blijkbaar wat opviel? Of, uh, uh, of heb je het zelf uh, ontdekt? Ja, dat je dacht, ja, dat kan gewoon ik viel, eigenlijk goed? het wel veel blijven trainen en gewoon doen wat je leuk vindt natuurlijk. Uh, ja. En merkte je weer dat je de, het erop zit van anderen dan... Uh, wat beter was of sneller? Of, uh, ja, ja, op sommige natuurlijk wel. Ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die sneller zijn. Ja. Dus uh, op die manier gewoon met, met de snelste proberen mee te gaan. Ja. En uh, steeds het maximale uit jezelf proberen te halen. Op, op, dat we, op dit moment dat we met elkaar praten, ben je 15 jaar? Ja. Wanneer ben je, hoe oud was je toen je begon? Uh, ik ben uh, ongeveer rond ah, 2014, 2015 ben ik op uh, Lelystad begonnen met karten. Toen was je In dus 10? Ja, klopt ja. In een uh, parelin uh, Rocky uh, reed ik toen, een heel klein uh, kartje, een 4 uh, kartje. En uh, dat was op, uh, op, op uh, Lelystad, uh, daar ben ik daarmee begonnen. En uh, vanuit daar ben ik uh, dan RK1 gaan doen. De, uh, nee, eerst heb ik een jaar uh, clubwedstrijden gedaan. Daarna een jaar uh, echt uh, uh, Nederlands kampioenschap gereden daarin. En daarna ben, uh, heb ik RK1 gereden, die twee jaar. Wat, wat, wat is RK1? Dat is zeg maar, um, ja, uh, ook viertak, maar dan net eventjes ietsje groter. Um, en uh, uh, daar heb ik twee jaar in uh, gereden. Toen heb ik ook. Uh, het eerste jaar dat ik inreed ben ik een derde geworden. Toen heb ik een wedstrijd in Italië meegedaan. Met uh, een, uh, een, uh, een motor was er dan weer. Dus dat. Uh, uh, dat was dan weer eigenlijk mijn eerste tweetaktervaring. Wat ja, maakt het net... verschil tussen een vier en een tweetakt? Is uh, het... Gewoon de motor eigenlijk, die is anders dan weer. Dat, dat is een net een, een wat ander concept. Maakt. Maar. rijdt ook dan anders of is het sneller? Of... Uh, tweetakt is wat sneller, ja over het algemeen. Ja, okay. ja. En is het een, een leeftijd tien toen je begon? Is dat? Zit je dan met leeftijdsgenoten? Uh, over het algemeen wel. Ja, in je klasse zit je meestal met mensen die ongeveer rond dezelfde leeftijd zijn. Ja. Maar er zijn er niet heel veel, niet iedereen, die heeft uh, het talent om zeg maar, door te kunnen gaan. Uh, nee, klopt. Uiteindelijk dan, dan, dan wordt het zeg maar wat, wat kleiner natuurlijk. Zeg ja. maar, het het de slechte vallen af. De, ja, ja, nee, nee. Of mensen die er niet meer interesse in hebben of gewoon simpelweg ge, geen, geen budget er meer voor hebben. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook een dingetje. Want ik heb wel begrepen dat het niet echt een goedkope sport is. Nee, dat klopt, ja. ja. Maar je hebt een eigen kart, uh, neem ik aan. En uh, die moet je goed onderhouden. Je, je banden slijten wel eens. Ja, ja, ja. ja er gaan ook geld in onderhoud zitten. Nou, het kost geld, ja, ja, ja. En wie is je grootste sponsor nu? Mijn vader. <laughs> maar maar je, eigenlijk zou je gewoon weer echt door kunnen stoten. Ja, ja. Zou je weer meer geld moeten kunnen ja, hebben? ja, ja. Want je reist ook heel veel. Ik bedoel, in Zandvoort ben je niet aan het kart, hè? Hier nee, is het nee een... Brabant is het dichtste bij en voor de rest België en Duitsland. Dus je bent veel onderweg? Ja, veel reistijd. En je ja. altijd met je vader op pad? Uh, ja, ja, klopt. Uh, ja, ja, ja. Uh. Ja, dat is natuurlijk wel superleuk om zeg maar, een vader-zoonband daarmee uh, te ontwikkelen. Zeg maar. Om echt gewoon samen vanaf het begin, zeg maar, dat, ja. dat te hebben gedaan en steeds verder komen. Dat is natuurlijk mooi. Ja. Dat betekent wel dat je heel erg aardig moet zijn voor je vader. Dat zeker, maar dat ben ik altijd. <laughs> hey, maar daarnaast zit je ook gewoon op school. Ja, Lyceum, dat is ook best een pittige opleiding volgens mij. Uh, ja, ik zit nu in 4 havo doe ik nu. Ja? En, en, en voor de wedstrijden krijg ik dan vrijstelling. Van school? Uh, van school ja, voor, uh, ja, gewoon voor een, mo mocht ik op donderdag en vrijdag al weg ah. moeten voor een wedstrijd dan krijg ik voor die dagen vrijstelling. Wat aardig. Uh, ja, dat is super fijn ja. En uh, dan de rest probeer ik er gewoon zo goed mogelijk omheen te plannen. En zo, zolang dat goed gaat, uh, gaat school er heel flexibel mee om eigenlijk. Ja, dus dat is dus super fijn dat ik die mogelijkheid uh, krijg. Is dat, is dat standaard of is deze school daarin uitzonderlijk aardig? Zeg maar? uh, ik denk dat mijn school daar wel heel erg flexibel in is. Ik hoor ook al verhalen dat mensen echt uh, gewoon uh, ja, allemaal dingen moeten verzinnen om vrij te krijgen. Zeg maar. <laughs> en dat was de eindoefening. Ja, ja, ja, dus uh, voor mij is dat echt super fijn hoe dat uh, gaat ja. uh, op het ECL. Ja. En hoe zijn je volgende uh, stappen eventueel als je hierin door blijft gaan? Je zit nu in een junior klasse? Uh, senior. Rotax senior. Mark, vorig jaar heet ik Rotax Max Senior en dan ben ik nu, uh, ik heb uh, laatst mijn eerste wedstrijd in de Rotax Max Senior gehad. En dan volgende week heb ik uh, in uh, Marienburg een uh, wedstrijd. En je bent dus 15 jaar, maar je mag al meedrijden in de seniorencompetitie? Ja, ja, ja dat is vanaf uh, 15 jaar, dus de gemiddelde ja. leeftijd is ook ongeveer 15. Oh wel, je ja. bent niet de enige vijftienjarige? Nee, nee, nee ik klopt. De meeste zijn vijftien en dan tot achttien. Maar je hebt er ook een paar van in de twintig dan weer 25, vijftien, ja. En wat is dan de top in het kart wat je wil of kunt bereiken, uh, denk je, uh, schatje in? Uh, uh, ik wil eerst gewoon zoveel zo mogelijk in deze klasse zeg maar, bereiken. Gewoon, gewoon zo strak mogelijk, zo, zo ver mogelijk vooraan uh, proberen te, te, te, te rijden. En dan gewoon echt de maximale uit mezelf halen en uh, uh, het liefst als ik eerste uh, of tweede word dan een, een, een ticket naar het WK winnen voor de Rotax Max Grand Finals, dus dat is eigenlijk een soort van WK voor de Rotax Max, ja. En, ja, dat is wel een beetje een doel zeg maar voor mij. Ja. Kun je door veel te trainen en veel te rijden, kun je dan steeds beter worden? Uh, ja, ja, dat, dat klopt ja, ja. Want jij kunt, we begrepen net. Je kunt niet iedere dag trainen, want je hebt de nee, kartban nee, niet goed. voor je deur liggen. Dat is jammer. Nee, nee ja, je hebt mensen die, die, die, uh, die wonen wel heel dichtbij en die, die, die kunnen echt gewoon drie, twee, ja, drie keer per week ja. trainen. Uh, ik train dan uh, nou ja, hooguit één keer, in de per, één keer in de week en soms dan weer een week niet. Is dat dus, geen reden? om? Want we hebben laatst gesproken met een kitesurfer. Ja. En die is zo gek van kitesurfen. Die is verhuisd van Amsterdam naar Zandvoort. Okay. Is het voor jou niet een reden met je vader en ja, moeder om dat te verhuizen zou, naar zo? Ja, maar dat is misschien weer iets. Uh, dat de, wordt ja. te veel ja, ja, ja, Je hebt jou, ze niet zover dat ze. Nee, nee, nee nog, nog niet. Nog niet. <laughs> nou, Bij deze een oproep. Ja, ja, ja, klopt. Maar dat zei, je, dat, maar zei ja. je. Als je drie of vier keer per week kunt uh, karten. dan word je toch gaandeweg beter als je al vanuit een talent. Uh, positie uitgaat. Ja, ja je, je kan zeg maar, wat meer zeg maar, ja, in de flow komen zeg maar, van een kart. Want een kart is zeg maar, niet, niet, niet als voetbal dat je weet ik, drie, vier keer per week gaat trainen of zo. Nee. Uh, dus het is zeg maar, ja, je moet echt op het moment goed zijn. Zeg maar. maar wat doe je en, dan om in conditie te blijven? Uh, uh, hardlopen soms en uh, veel zeg maar, ja, krachttraining, trainen, push-ups en zo. En, uh, zit ups gewoon ja, dat soort standaard trainingen wat ik... Eh. Ja, is het ook echt een zware sport, karten? Uh, zit er natuurlijk geen stuurbekrachtiging op, nee, nee, nee, nee, hier, maar ik zit het is, uh, zeg maar, uh, fysiek uh, toch wel. Er ja. wordt toch veel concentratie van. Ja, ja lijkt mij zeker. Ja. Dat is zeker, ja. concentratie, ja. En, uh, ja, zeg maar, uh, voor je nek is het ook echt wel... Kan het de krachten Het verschilt ook een beetje per baan natuurlijk. Ja. En uh, ja, je moet goed, ja, goede armspieren hebben, zeg maar, om hem echt te kunnen zetten, zeg maar, in de bocht. Dat je dat gewoon lang vol kan houden. Ja, maar, maar je, je begrijpt wel. In, het, je lichaam is nog niet helemaal volgroeid, is het? Nee, nee. Uh, nee. Als nee als niet, dat is iets aan je echt. zie je, nou, dat, dat, dat gaat nog wel ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja. En hey, uh, wat is je maximum snelheid? Wat kun je halen met zo'n kart? Dat verschilt per baan. Zeg maar, nou, je, maximaal, uh, stukken, alles makkelijk. Uh, dat is heel lastig te zeggen, maar, zeg maar per, per baan pas je ook de tandwielen aan. Dus het ligt ook aan met, met wat voor tandwiel je rijdt. Ja. Maar op Genk, dat is in België, heb je wel lang recht-end. En dan zit je rond de 120, 121, 122 ongeveer. Dat vind ik wel echt hard hoor. Je hebt nog geen rijbewijs, hè? Nee, dat klopt. Denk je dat dit helpt om makkelijker een rijbewijs te halen? Te uh, ja, dat, dat weet ik niet. Dat is, uh, moet ik ervaren dan. Ja, ja. Je kunt natuurlijk ook dingen aanleren die op het uh, normale weggebruik niet uh, wenselijk zijn. Nee, nee, klopt. Uh, niet dat ik uh, tijdens mijn rijlessen zit, uh, zit te slipstream, nee, uh, ja, dat uh, of... zou geen succes zijn, denk ik. De, in de stad 120 kilometer ja, rijden, ja, nee, uh, omdat nee, het kan. Nee, dat moeten we er niet gaan doen. Nee. En je hebt op school ook, uh, op jouw school heeft ook uh, uh, René Lammers gezeten, heb je dat goed begrepen? Uh, niet bij mij op school. Maar uh, bij jou in de buurt. Uh, uh, uh, wel, uh, zeg maar, toen ik begon op uh, Lelystad met karten, ja. daar heeft hij ook gekart. Dus dat is wel heel toevallig. Toen zei hij ja. altijd: voor mij ongeveer op hetzelfde moment begonnen. Dus uh, ja. René dat... Lammers is de zoon van Lammers en die kart ook. Ja. Die heeft ook jouw leeftijd ongeveer? Ja. Nee, nee hij is iets jonger. Is jonger uh, dan ja, ja. Hij okay. is, uh, denk ik, nu 12 of 13. Ja. En wie is jouw groot uh, voorbeeld? Ja, in deze de, wereld. Dat, dat is lastig. Dat zeggen heel veel mensen. Dat zeggen natuurlijk Max Verstappen. Ja? Maar dat is ook een beetje cliché uh, tegenwoordig. Maar die heeft ja. wel heel veel gekart in. De, ja in de ja klopt. Maar ja, ja, nee. we zijn dol op clichés hoor. <laughs> ja, ja nee, uh, ik heb niet echt in mijn uh, uh, klasse zeg maar zo'n een idol natuurlijk. Want je wilt natuurlijk sneller zijn dan degene die Ja, jullie wilt zelf het ja. worden. Ja, ja. Uh, maar ja, ja, dus. Maar zie je jezelf dan... na, na het karten ook nog overstappen? in uh, in, in raceauto's of in een bepaalde uh, klasse. Dat je zegt, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat weet ik nog niet. Uh, Zover ben je niet. Ja, nee, Ik nee, nee. bedoel, eerst gewoon nog uh, zoveel mogelijk, uh, zo mogelijk op karten focussen. Zoveel mogelijk daarin komen. Ja. En dan zien we wel verder. Ja. Maar eerst zoveel, zo goed mogelijk in de kartsport kasteren. Een van de belangrijkste dingen lijken nu uh, het verzamelen van sponsoren, zodat je door kunt blijven ja, gaan. Ja, klopt. Die sport wordt niet goedkoper. Het nee. dat, naarmate de klassen toenemen, je meer wordt, moet reizen, ja, wordt het steeds duurder. ja wat ga je daar dan doen om sponsoren aan je te binden? Uh, ja, een, een, een sponsorprogramma, zeg maar, of ze, dus, dus zeg maar ja, dat, dat ze kunnen adverteren zeg maar, op mijn kart. Gewoon echt puur naam, zeg maar, wat ze dan uh, op mijn kart hebben. Dat, dat zie je bij veel uh, mensen. Ja, en hoe ga je dat benaderen? Hoe, hoe, hoe, heb je een idee hoe je dat moet aanpakken? Dat nog niet, daar, daar moet ik nog even met... met, met uh, met mijn vader ook uh, over nadenken hoe we dat het beste aan kunnen pakken, natuurlijk. En dan met een goed uh, aanbod komen, zeg maar, op die manier. Ja. Ja. Want je kent nog die auto van Jan Lammers met die blokjes, hè? Ja, ja, ja dat heeft uh, René Nui ook, uh, zag ik. Ja, de ja, ja, precies. Die zwart met die blokjes, daar past heel veel sponsors in, ja ja waar ja. haalt hij het vandaan het ja. ja, netwerk is natuurlijk ook wel interessant hè als je een beetje veel netwerk om je heen hebt en het zal ja, lammers ja. makkelijker zijn dan uh, misschien in jouw dat geval. dat komt. Maar... Ja, ja, ja ja naam is natuurlijk ook heel veel waard uh, ja. Wat ja. Ja. Nou, nou ja Ellen Kamp over tien jaar dan ligt dat op ieders lippen natuurlijk ja. Max stappen ook. hadden we een jaar of vijf zes geleden ook eigenlijk niet echt gehoord nee is het, uh, nee, nee dat kwam niet en nu uh, is het talk of the town zeg ja. maar ja. ja. Max stappen voor en tegen nou joh um, ja, ik, ik denk dat we jou heel veel succes gaan geven. Gaan heel erg gunnen. Gedaan. En we zullen je... Dan zeggen ze bij BVSC... Ja. Zeggen ze, <laughs> en vergeet niet, we houden je in de gaten. Ja. We, we blijven je volgen. En zeker via de krant zal... Uh, Gilles nog wel eens willen weten hoe het gaat en wat je ja. gedaan hebt. Hoe beter je presteert, hoe ja. vaak je in de krant komt. Okay. En hoe beter je naam bekend wordt en ja. hoe makkelijker het is om sponsoren te werken. Dan ga dus... Ik ga uh, ik heel erg mijn best doen. <laughs> ja. Wens ik je heel en... veel succes daarbij. Heel erg bedankt. En, uh, een druk leven, maar lijkt me ook wel uh, ja, spannend. en uh, ja, ja. Ja, Het is echt een passie. Dus, uh, ja. Ja. Nou, <laughs> volg je hart, volg je passie en maak het, het mooiste van wat eruit zit. Wat, er, wat erin zit, moet je er ook uithalen.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 Reageren kan ook via onze website www.zandvoordpodcast.nl of stuur een e-mail naar info@zandvoordpodcast.nl.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 van die rare termen. Die rare termen bij Nederlands. Een, een onwelvoegelijk voornaamzetsel. <tie> en uh, bij geschiedenis dat de, de gra, gra Gralamantiërs 6000 voor Christus gra gra Gralemantiers veroverden... onder leiding van Talbaks... vanang, vanang, hang vanang, Ja, maar zei... Je moet eigenlijk zo in de geschiedenisles zitten. Hè? Ik heb een hele goede tip. Als de mensen zijn die nog op school zitten. Geweldige tip. Je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet voor die leraren zitten. He? Dat je maar recht aan gaat kijken. En dan, bij alles wat die leraar zegt. Zo zeg. Echt waar? <lacht> Serieus? Meen je dat wel? <lacht> zo, nou dat staat van te kijken zeg. Echt waar? <lacht> zo. En dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man. Dat is boeiend. Ik hang er je ga door zo zeg boeien. boeien, boeien, boeien, boeien, boeien, boeien, boeien, boeien, interessant, boeien. Hey, hoe ben je dat allemaal? Boek, maar ik boek. Hey! Ja, wij waren, waren heel erg, jongen. Wij waren heel erg op de middelbare school. maar ook een en die zei heel vaak, eh, daar kon niet niks te doen, maar die zei heel vaak... Uh, jongens, kunnen jullie... Uh, kunnen jullie... Uh, en dan zei hij dan... Uh, en dan zei ik... Uh, en die jongen mee, uh, en zei, uh, uh, Jongens, kunnen jullie... Uh, uh, uh, en er was ook een leraar. Onze leraar was op een gegeven moment in slaap gevallen. had een met kapels zo, zijn handen bij elkaar gebonden. Wezen, en Van die passers is zijn nek gestoken tot maar dood was, man. <tie> ho, ho, ho. Ja, en dat kon in die tijd helemaal nog niet, hè. En ja. ja, een leraar doodsteek in die tijd kwam ik niet meer. Zij zeggen, als je in die tijd een, de, een leraar doodstak, dan waren er rapen haar. Dat wil zeggen... De spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè? Geen echte rapen natuurlijk, hè? snap je? Hè? Er zijn geen echte rapen die gaan waren, er zijn spreekwoordelijke rapen, hè? zijn uitdrukking, dat is gezegd, dat is hem duidelijk te maken, is een zeswijze. Maar geen echte rapen natuurlijk, snap je? Hè? Geen echte rapen die gaaf waren, Er waren spreekwoordelijke raap, die waren gaaf, maar geen echte rapen natuurlijk, dat niet. Spreekwoordelijke rapen, die wel, die waren gaan, maar de echte rapen natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dat natuurlijk de echte rapen waren. Tuurlijk waren dat een Want rapen. Denk dat toch eens naar, dan kan er helemaal niemand. man. Echte rapen, die gaan zijn Op zo'n moment, op zo'n moment, dat kan toch helemaal niet man. Dus die vent die, die, vent die ligt daar dood te bloed in ieder geval. van.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 Maar luister, Nee, die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren erbij gesleept. Met, met een spreekwoordelijke haren worden ze weg, want dat kan niet, anders moet deze punt met op van slaag. Maar mensen, denk nou toch eens na. Morgen even wat zeggen misschien. Dat is heel raar. Jullie denken dus die vent ventilator met dertien passen in zijn nek kapot te gaan in zijn eigen bloed. Op dat moment denkt niemand. Zullen dan ga je even wat rapen klaarmaken, nee. Hé, hey, <lacht> hey, hallo poppetjes, we zijn jullie al leuk aan dansen? Hallo poppetjes. Ach, dat hebben we toe geloof slecht. Hallo gezellig. Kom erbij, punt met je, bij de haren pakken. Dat kan toch niet man. <lacht>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 I'm gonna sing, suck, the deal is out, <laughs> come on, never gonna give you love, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, gonna... of nog eerder, it's the final countdown to YouTube.